Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het kabinet mag in deze hele regeerperiode niet verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De Tweede Kamer wil dat er wordt vastgehouden aan een budget van minimaal 0,7 procent van het bruto nationaal product. Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie werd door een meerderheid van de Kamer gesteund, waaronder regeringspartij CDA het afgeschroken afgesproken percentage is het minimum waar volgens internationale richtlijnen aan moet worden voldaan. Tijdens de algemene beschouwingen werd ook een voorstel van de SGP aangenomen om de bezuiniging van 200 miljoen euro op het kindgebonden budget anders te verdelen, ten gunste van gezinnen met drie of meer kinderen. De begroting van het kabinet Rutte werd verder zonder wijzigingen aangenomen. Oppositiepartijen probeerden onder meer om de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget en sociale werkplaatsen te veranderen, maar daarvoor was geen meerderheid. Onderzoekers van het CERN-instituut in Zwitserland hebben metingen gedaan die ze zelf niet voor mogelijk hielden. Bij een proef met de internationale deeltjesversneller zijn zogenoemde neutrino's afgeschoten die sneller dan het licht gingen. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat volgens de relativiteitstheorie van Einstein niets sneller kan gaan dan het licht. Als de meting correct is, zou een van de pijlers... onder de moderne natuur kunnen wegvallen. Wereldwijd reageren wetenschappers met sceptisch... en ook bij CERN zelf kunnen ze het eigenlijk nauwelijks geloven. Ze hebben onderzoekers in de VS en Japan gevraagd... de testgegevens te beoordelen. In Den Haag is een gewapende man overleden... die door de politie was neergeschoten. De man gedroeg zich op de Grote Markt agressief naar omstanders toe... Ook stak hij zichzelf in zijn hals met een mes. De politie kon de verwarde man overweesteren door hem in zijn been te schieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt. Bij het incident in Den Haag raakte ook een omstander gewond door een afketsende kogel. Het weer vannacht droog en plaatselijk mist en minimaal 7 graden. Overdag stapelwolken, meest droog en zonnige periode en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 081121 21 is de snelste weg om jezelf deze uitzending in te werken. Maar je kunt ook mailen naar nachtzuster.apenstaatjeomroepmax.nl Je kunt twitteren naar apenstaatje nachtzuster. En je bent ook van harte welkom in de chat. En die vind je via www.nachtsuster.net. Het leukste vind ik altijd als ik je even van mens tot mens kan spreken. En dat doen we als je belt naar 081121. En waarover kun je nog bellen? Nou, nog tal van vragen die open staan die nog niet beantwoord zijn. Zo is er die vraag van uh, meneer Peperkamp, die wil graag weten hoe het zit met gemeenschappelijke satellietontvangst, oftewel GSO. Met hoeveel mensen mag je aan een schotel hangen, vroeg hij. En als je weet uh, wat hij bedoelt, bel dan vooral even naar 0811 21. Uh, spelletjes met dobbelstenen zijn ook nog steeds van harte welkom. Uh, de vraag van Kevin over de rubberen dingen die achter vooral Ford Escorts hingen in de jaren 90. Waar waren die voor bedoelt 081121 en het meisje dat Madelon speelt in de film Schatjes wat is daarvan geworden wil Alain heel graag weten laat het ook even weten via 081121 en je mag ook altijd nog even iets doorgeven over het schaakspel hoe dat is uitgevonden door wie en andere wetenschappelijke en historische feitjes over schaken van harte welkom hoor en uh, Erik, die graag wilde weten of dove mensen met geluid kunnen dromen. Nou, die vraag is wel een beetje beantwoord, maar aanvullingen kun je nog doorgeven. Veel vragen over spelletjes vannacht, dat is leuk. Ik hoop ook veel vragen, uh, veel antwoorden over spelletjes het komende uur. Laat het me weten, 0800 1121. Chris Isaac en Wicked Games 0800 21 zeg ik gewoon nog maar een keer. Het is altijd handig als je het even niet bij de hand had... en wel wil bellen met een antwoord op een van de openstaande vragen. Nico? Ja, hallo Astrid. Waar bel je over? Ik bel dan over het, de dobbelstenen, Ja. Over het dobbelspel ja. uh, wat jij uh, je vader in een café had zien spelen. Ja. Maar helaas is, is die vraag al beantwoord. Ja. En uh, ook wat die man toen aangaf, van, uh, hij had het over uh, dubbelspelen, maar het, dat was dus Weggemon. Uh, dus daar heb je ook al een antwoord op gekregen. Oh, dat bedoelde hij natuurlijk. Ja, het duurt even. Hij had het dus over die schrijven. Ja. Maar omdat zijn, uh, zijn Nederlands iets gebreken was, uh, kon ik ook wel een beetje begrijpen dat je het niet helemaal wat die waar hij het nou, precies over had. Maar uh, ja, Beggemon, dat, uh, dat ken je nu inmiddels. Dat heb ik net gehoord van Simone. Ik begrijp er nog geen ja. hout van, maar ik ga me erin verdiepen. Ja, online. Ja. Kun je dat... Maar uh, ja, het is ook over van het laatste uur uh, uh, andere dobbelspelen. Ja. Nou, ik was uh, vroeger in mijn jeugd een verwend uh, uh, cafébezoeker, een stamcafé. Ja. En daar werden allerlei verschillende dobbelspelers... Uh, uh, of rustveller gespeeld. Ja. En dat was onder andere kastje 24. Dat is, uh, ook, dat is ook met zo'n beker en uh, uh, zes dobbelstenen. Ja. En dat kun je dus met een aantal uh, stamgassen spelen, die dat dan. En kastje, dat is dan een 1 en 4. Ja. Dat moest je dus per se gooien. En dan zoveel mogelijk zes. Dus je had zes do dobbelstenen waarvan... 2, een 1 en een 4 moesten zijn. Ja. En de rest zo hoog mogelijk. En dan liefst allemaal zessen. Dus uh, dan, uh, de eerste speler die, die gooide dan. Uh, en dan uh, keek hij onder zijn uh, beker. Nou, dan had hij een 1. Mocht hij weer gooien. Uh, daar zat er bijvoorbeeld uh, drie zessen bij. En een 3 en een 2. Nou, dan haalde hij 3 zes weg. Maar hij moest nog om, kastje, uh, om die 3 zessen... Uh, Watermak, moest hij nog een 4 gooien? Ja. Nou, als hij dan die 4 had gegooid, dan had hij dus een 1, een 4, 3 zessen. En stel een 2 en een 5. Dan had hij dus kastje 18. 3 zessen is 18. Ja. Nou, dan, dan ging dat uh, alle spelers rond. En wie het hoogste had, die had dan gewonnen. Ja. En uh, die mocht dus zijn, zijn uh, andere dorpsteen, die dit dus naslag, die mocht die van de 6 naar de 5 ja wie het, En dan was het dus ook, wie het eerste dan op 1 uh, zat, nee op 0, dus van 1 en dan kwam je op 0, als je dat dan gewonnen had, die was een uit. En dan moest je die ander doorspelen en de laatste, die moest dan een rondje geven. Ah dat het. ja, dat is de, anders word je natuurlijk niet dronken. maar, uh, ja. maar, maar ja. <laughs> Nee, maar wat, uh, hoe vaak ja. mag je dan gooien? Uh, uh, je mag dus... Uh, ...zoveel ik je gooien, maar je moet elke keer één steen weghalen. Ah, okay. Dus je gooit, ah, ja. gooi je dan gelijk uh, kastje 24, dus dat is 4 uh, en 4,6. Uh, nou, dan, dan, was je, dan kon die andere daar nooit meer boven doen. Dan kon het alleen maar uh, execo of lagen. Nou, en de laagste, die, uh, die had dan verloren... En als je, als je, de, als je geen 1 en een 4 had, dan had je verloren? Dan had je dus, nee, had je dus uh, helemaal geen punten. Maar en als er dan twee mensen waren die, een, die geen 1 een en een 4 hadden? Ja, die moesten dan allebei hun... Uh, nee, dan mocht dus uh, die, degene die woont, yeah. die mocht dus zijn steen uh, verzetten. Het is dus van 6 naar 5, naar 4, naar 3, naar 2, naar 1. Oh ja, en degene die het laatst, zijn dobbelsteen leeg geeft zeg maar, ja, die moest dan. Ja, en, en, maar is het dan niet zo even voor mij hè, dat ik het wel goed speel? Um, uh, stel nu, jij gooit, um, jij gooit een, uh, een 1, 2, 6 en, en, nog, uh, en nog wat anders. Yes. En ik gooi een 1, 3, 6 en, en nog wat anders. Heb ik dan wel. Nee, dat maakt niet uit. Maar want degene die het meest had, mag ze dobbelsteen verzetten. Dus het maakt niet uit wie het het ja. slechts vanaf komt. Tenzij je er niemand een 1 en een 4 gooit, wat gebeurt er dan? nou dat... Ja, dan was je al te dronken om je dat nog, daar nog zorgen over te maken. Nee. <laughs> ik kan ook niet herinneren dat dat ook voorkomt. Dat het ooit gebeurde, ja. En weet nee. jij dan, dan toch? Je... Ja? Oké, okay, sorry. Nee, weet nee, jij toevallig kan... ook waarom het dan Kastje heet? Kastje? Kastje ja. heet het. Ja, waarom? Nee, nee, nee, nee dat weet ik niet. Nee. Oh. Kastje, de 1 en de 4 werd kastje genoemd. Ja. ja waarom, waar dat vandaan komt, is misschien uh, ja. Nee, nee, nee, dat kan... Nee, dat, ik dat weet dat het ook niet. Eens, uh... Waarom een 1 en een 4? Ja. Nee, hm. dat, nee dat kan ik kan niet. Zeggen. Ja. Maar heb je uh, hebt u nog interesse in nog één? Ja, ik, joh, ik zit mee te schrijven. Ik ga de hele oh. week... Ik kom nooit in de kroeg, maar ik ga de hele week in de kroeg hangen om spelletjes met dobbelstenen te spelen. nu ja. Dan heb je bluffen. Eh, uh, ja. Bluffen is dus ook met een beker, zes stenen ja. en een aparte steen apart. Ja. Dat is hetzelfde principe, die ene steen die moet je draaien om uit te komen. Ja. Maar nou, dan is het, uh, ik spreek me maar z'n tweeën, ik gooi twee. en ik kijk stiekem onder mijn beker, jij mag het niet zien. Ja. En ik zeg, ik heb uh, drie enen. Ja? Ja. Jij gooit en je hebt vier enen. Ja. We kunnen tussen, in totaal kunnen er twaalf enen in het spel zitten. Is het met twaalf dobbelstenen? Jij hebt er zes en ik heb er zes. Oh, en je hebt allebei je eigen bekertje. Je hebt je eigen bekertje. Ik kan alleen zien wat ik heb. Ja. En jij... En jij ook. Ja. Dus ik, ik kan gaan, ik, heb, uh, ik ga laag beginnen, ik zeg, ik heb, uh, ik, ik heb ook drie enen gegooid, ik zeg, ik heb uh, drie enen. Ja. Jij gooit, je ziet dat jij er twee hebt. Ja. Dus er zouden er vijf in de spel kunnen zijn. Ja. Dat kan ook zijn dat ik, uh, dat ik er uh, helemaal geen één heb. Ja. En jij zegt vijf. Ja. Er uh, zit er vijf in. Ja. Nou, dan uh, ben jij... heb ik jou erin laten stinken, maar... kan ik altijd nog zeggen... van, uh, omdat ik er drie heb... kan ik zeggen van... Uh, uh, ik bluf eroverheen... ik zeg... er zit er zeven... of ik, ik zeg alleen eens... Uh, ik heb zeven tweeën. Nee, dat kan niet, want ik heb maar zes stenen. Ja, maar ik... nee, kijk... <laughs> ik heb eerst gezegd, ik, ging met drie, ik heb met drie enen. Ja. Ja? Ja. En die heb, die heb ik ook daadwerkelijk. Ja. En jij gooit, ja. en je hebt er twee, en je zegt, ik heb. Nou, ik, ik ga voor vijf. Ja. voor vijf enen. Ah, oké, okay. ja. Dan mag ik nog overbluffen, over ja. en dan mag ik zeggen, uh, ik heb zeven tweeën. Ja. Nou, dan raak je helemaal van in de war. Dan denk je van, ja, waar, waar speelt die nou op? Ja, ik raak nu al in de war, ja. Maar ik kan zijn dat ik. Naast die drie enen, ook nog, nog drie tweeën. Ja, of dat ik, bij, dat ik in eerste instantie al niet drie eenen had. Bijvoorbeeld. Ja. Maar, nou, en dan op een gegeven moment zeg je van, nou, uh, jij ik geloof het niet. Ja. Ik geloof het niet, ik wil het nu zien. Ja. En ik heb gezegd, er zitten er zeven tweeën in. Ja. Nou, dan moet ik die van mij laten zien, dan heb ik er drie. Ja. En dan moet jij ze laten zien. Ja. En jij, hebt, jij had dus twee enen, een vijf, een vier en en, en, uh, en nog twee tweeën. Ja. Nou, zitten er, zit er maar vijf tweeën in. Dus zijn ja. we verloren. Ja. Dan moet ik me zes omdraaien naar vijf. Ja. Dat snap ik. Dat is het ja. dat, is, uh, dat is maar, het maar stel, wacht even. hoor. ik gooi en ik zeg, ik heb uh, twee enen, Zeg ik. Ja. Nou, en dan de, gooi jij en jij zegt, nou dan zitten de en jij gooit één één. Dan zeg je, ja, er zitten nu drie enen in het spel, zeg jij. Nou, dat, dat, dat zou ik kunnen zeggen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik geloof jou. Maar ik ga, ja? en ik ga dan weer gooien. Hoe doe ik dat dan? Laat ik nee. dan die twee ene liggen? Of gooi ik weer helemaal opnieuw? Nee, kijk, als je. Uh, het gaat rond. Nee, want uh, je gooit maar allebei één keer. Oh. Oh, dan... we gooien niet meer. Oh. Nee. En, okay. nou, dan, uh, nou, en dan. Uh, als ik dan hé, dus even terugkom op het eerste voorbeeld. Ja. Ik heb gezegd, uh, ik heb uh, drie 1 Je zegt, uh, ik geloof het niet, er zijn er vijf in het spel. Dan mag ik dat nog overbluffen. Dan zeg ik van, uh, nee, ik, uh, ik zeg, ik zit er 7 tweeën in. Ja. Nou, Dan kan jij denken dat ik bluff. En dan kan je zeggen, nou, er zitten er acht enen in. Het, degene die het hoogste blufft. Die, uh, die bepaalt het, uh, het, uh, het einde van de spel. Dus als ik ik, ik kan het hoogste zou kunnen zeggen uh, 12, 12 uh, 1 Ja. Dat kan, kan ik niet boven. Dan kan ik dus niet boven, of dan kan jij niet boven als ik zeg 12 eenen. Maar dan zeg jij ik geloof het niet, want jij hebt uh, bijvoorbeeld maar 5 eenen. Dan moet ik op, nou, dan kan ik dus nooit boven komen. Dus dan zijn heb ik verloren. Ja. Ik, dit, dit vind ik minder leuk. Minder leuk. Ja. Dan heb je nog poker. <laughs> en poker, dat is. Uh, uh, je gooit met uh, de stenen. Dan kun je uh, 1, 2, 3, 4, 5 uh, straatje je hebben. Je kan 2 uh, gelijke, 3 gelijke of 4 gelijke hebben. En degene die dan de hoogste net is gewoon met pokeren, die, uh, die wint dan. En uh, nou, dat wordt dat rondje helemaal tot alle spelers gespeeld hebben en de laatste die overblijft die moet dan zo'n dobbelsteen uh, vandaan. maar dat is precies hetzelfde als het kaartspel poker hmm, oké okay. nou dat dat dat vind ik dan al snel te ingewikkeld maar die um, dat bluffen en die en kamertje kamertje Hè? 24. Oh ja, kamertje 24. Ja, dat vind ik beter bij een nachtzuster passen, kamer 24. Ja, uh, kassie, kassie, kassie, kassie 24, dat ga ik echt eens proberen. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, uh, bedankt zeg voor de uitleg. Ja, en ik moet nog even zeggen, ik, uh, ik ben blij dat ik uh, de nachtzuster heb gevonden. Ik was vroeger een uh, luisteraar van Avro's Nachtvuur. Ja. En uh, ja, dat was dan op een gegeven moment niet meer. Nee. En uh, toen was ik, uh, ik woon nu weer op, uh, alleen. En uh, ja, goed, toen donderdag, uh, kon ik op een donderdag niet slapen. En toen hoorde ik ineens een bekende stem, Astrid. <lacht> ik dacht, nee, dat zou toch niet zo zijn. Maar dat, uh, uh, ik begrijp nu dat het avondsnachtuur heette. En ik zat ook eigenlijk altijd onder de uur te wachten op... De cryptogrammen, die kan maar niet. Oh ja, de en crypto. Toen, nee. Ja. Ja, dan was, was het om het uur. Ja. En ik heb, ja, ik heb menig uh, uh, cryptogrammenbroekjes uh, toegestuurd gekregen. <laughs> en, uh, ik ben dus ook een verwend uh, cryptogrammen, dus dat deed ik dan ook in die nachtwacht. Ja. Dat deed ik dan ook gewoon met cryptogrammetjes. En dan, uh, ja, ik luisterde mee en God, wist ik een antwoord. En eh, dan was het dan, er werd een vraag gesteld. Nou, dan belde ik wel eens op. Oh, meestal vond ik gewoon interessant wat er, uh, ja, wat er naar voren werd gebracht. En uh, ja, de, de, de soort mensen die je dan aan de telefoon kreeg, ja. dat vond ik al niet leuk Ja, die. Ik vond, het, ik vond het vaak leuker om te luisteren, maar soms dat, er, dat niemand eruit er kwam, nou, dan dacht ik nou, uh, ik wist het antwoord, dat belde ik wel eens. Maar het, het was puur voor mij om uh, ja, gewoon te luisteren. En de cryptogram, dat was ook wel... Nou ja, het is zo, we doen het nog steeds wel de cryptogram, alleen maar één keer. Het laatste uur. Ja, want de budgetten van de publieke omroep zijn natuurlijk niet alleen bevroren, maar inmiddels volledig uit elkaar gevallen. Dus ik heb nog maar één prijsje ergens achter in de kast op een stoffige plank liggen. Dus ik doe nog maar één crypto per uitzending. Maar het is wel goed dat je het zegt, want dan kan ik het meteen even... Maar dan hang ik jou eerst op, hè? want als jij zo goed bent in cryptos, dan ga je natuurlijk vals spelen. En dan ga je het antwoord roepen. roep. En dan is het dus dat kan niet. Ik ga ophangen, maar ik ga en dan vertel ik wel vast dat ik. Ik ben heel blij dat we hem gevonden hebben. Want um, niet verder vertellen, maar ik ben echt de grootste Hans de Boy fan van Nederland. Dat houden we tussen ons. En die heeft die heeft een liedje dat heet Drie Kamers en daar zit in: Ik zoek kandidaten voor het spel met de stenen, dus dat vind ik zo mooi aansluiten. En dan zeg ik nog even snel dat de crypto oh, hang ik jou op. Doeg bedankt. Doeg, doeg. doeg, zeg je nog even snel dat de crypto voor vannacht is. Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? De oplossing moet bestaan uit 12 letters en je kunt hem doorgeven via 081121. En oh, ik vind het mooi. Ik vind het ik, ik vind, ik vind zo mooi. Hans de Boy hoor je nu. En het liedje heet dus Drie Kamers. Ik weet dat jij deze brief pas zult krijgen. Als ik al lang weer bij jou terug ben, maar dat maakt me niets uit. Ik zou je nu iets willen zeggen: de wereld is alleen hier in Vriezen, Tereveen. S'nachts om half vier zonder jou. We hebben ons vanavond goed geamuseerd. De mensen in het noorden zijn altijd vriendelijk. Maar de wereld is alleen hier in Friesend-Ereveen. Snachts om alle vier zonder jou! Drie kamers in mijn hart staan altijd voor jou open. Er zijn drie kamers in mijn hart waar jij zonder kloppen naar benen kunt lopen. Zes uur bij Rick Ik zoek eerste klas Kandidaten Voor het spel Met de stenen Waarom zou ik het niet doen Waarom zou ik het laten Brieven aan jou Drie kamers in mijn hart Staan altijd voor jou er zijn Ha huh? ha. Huh? Ik, ik blijf het een prachtig liedje vinden. Drie Kamers heet het. En het is van Hans de Boy. 081121. Je kunt het nog uh, toetsen als je antwoord weet op een van de gestelde vragen. Treintje, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Eh, uh, ja, ja, ja, morgen, bijna, ja, al zes, bijna. Ja, nou wat je uh, wil. Ik wist die vraag, of, nou, ja, of weten, ik weet niet beter van die auto, die sliert ja die het al te gaan die gaat over de straat dan, dat dat voor de misselijkheid was. Ja, ben, zie je, in, dat dacht in, ik ook altijd, de ja, waarde tegen nou de, de wagenziekte. Gisteren, maar ik weet niet beter van vroeger, toen ik uh, ja, thuis was dan, ja dat ik uh, kleiner, dat uh, dat het voor de misselijkheid was. Ja, de, maar had je dan ook iemand in de familie die uh, wagenziek was? Oh, ik zelf soms wel eens, maar wat had je aan een hoop wagens zitten, hoor. Wat zeg je? Ze had een hoop wagens zitten. Het zat zitten. aan een hoop auto's, ja, maar... Ja. Maar, en dan wat... zeiden ze ook, van als je mis in de auto bent, dan moeten ze een ding aanmaken. Dus is maar, maar hielp het je ook? Niet te zeggen, ja. Nee, ja. nee ik weet echt niet meer nee want ik krijg via de chat krijg ik wel dat het een beetje een wijdverbreid uh, sprookje was dat het hielp tegen de wagenziekte. ja dat ik weet ook niet beter hoor nee, nee tegen mij werd het ook dat verteld een paar centimeter dat is een lang stuk grond in ja ja het nou, ja, klinkt plausibel maar dat was het blijkbaar niet dus uh, misschien dat oh. er nog uh, ja nee misschien ook, we, misschien ook wel misschien dat er niemand meer over belt en dan nemen we het gewoon voor waar aan zo makkelijk ben ik dan ook wel weer maar uh, 0811 want die statische elektriciteit klinkt ook wel heel logisch. Ik weet niet, heb ik niet gehoord. Eigenlijk. Nee. Oh, ik stel het niet op uh, RTV, ik heb hem s'avonds taal staan en daar was dat. En nou staat alleen mijn muziek op eigenlijk. Ach, belachelijk. Op RTV beten we. Oh. Dus nou, heb ik alleen het verhaal, hoort van al die dobbelstenen. Ja, maar dat is ook leuk. Ik de, de telefoon. Dat is ook leuk. Ja, je, je ook nog, hè? Ja, ja je had, zee, ja, maar je had zee, moet je weer briefjes bij hebben. Het is ja, ja, ja, dat onlandig. is wel even ja. onhandig. En bij deze spelletjes ben je met een setje cent. Je... Ja, het is inderdaad wel ingewikkeld. Nee, dat ben ik met je eens. En het loopt nu ook ja, allemaal ja, door elkaar. Ja, ik weet ja, nog... Nou, we nou. ja. Maar goed, uh, we gaan oefenen deze week. Uh, Dankjewel dat je er even was. Ja, ik denk zelfs dat ik je bellen. Ja, nou gezellig. Doe het nog eens. Ja, ja ik hoorde het, hoor het toen een keer straks. Ik kan... Ik hou even. Hou even. Ja, we gaan me over allemaal dingen een beetje bevragen en zo. En, ja, het, is, het, is, het is best een aardig programma. Ja, ik luister ook aan. Nou, ik heb een oh. omzetten, we zetten toch niks op of zo. Als ze bij zetten. Betuwe niet. Uh, niet Betuwe staan, dan, dan ja, zet ik hem nog eens op Animal planet heel laat. Ja. Nou, dat is meestal uh, ook klaar. is ook leuk met, met uh, zieke dieren en zo. Ja, ja. ja. Als je dat zie je ook hè. Ja, sneu je. Maar het treintje ben je nu nog wel zwaar geziek? Nou, nou... Soms ik ben ik een beetje van die uh, radio-taxi. Ja. ja. Als je dan, dan die op moet halen en dan die op moet ja, halen, Ja, en dan is dus het aan hetzelfde rijden. Nou, is ik balen. U, ruim een uur voor het moet aanvragen. Ja, het is onhandig en dan oh. moet je de hele stad hoor. en ja, dan word je ook een beetje misselijk. Goed, bedankt in ieder geval. Ja, graag gedaan. Dag, treintje. Dag. Dag. Uh, René. Ja, goedemorgen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja, heerlijk. Nou, gelukkig maar. <laughs> en wat ga je nu doen om half zes ochtends? Ik ben al een poosje aan het werk. Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur. Ah, en wat vervoeren we vandaag? Uh, Boksen, shorts en hemdjes. <laughs> en een container vol met uh, onderbroeken. <laughs> en ga je, naar de, ga je naar de zeeman? Nee, nee, nee. Ik ga naar de, de importeur, zeg maar. En die gaat dat weer afleveren aan de, de bijenkorf en... Oh, het zijn nog luxe onderbroeken ook. Ja, ze zijn aardig aan de prijs. <laughs> Een hele vrachtwagen met luxe onderbroeken, ja, je realiseert het je niet. Maar die dingen moeten natuurlijk ook ergens naartoe gebracht worden. Ja, zeker. Ja. Hé hey, René, ik moet nog even de crypto een keer voordragen. Want ik ben, het gebeurt me niet vaak, maar ik hoor nu allemaal mensen... Dat ze, dat ze het allemaal niet goed doorgekregen hebben. Dus ik moet wat luider en duidelijker articuleren. Ik geef nog één keer de crypto door. Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Vraagteken. Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door... 12 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En dan geef hem door via 081121. Zo, René, uh, het podium is helemaal voor jou. Bars, los. Wat wil je zeggen? Ja, ik wil even reageren op de dobbelstenen. Ja. Die man die jij net sprak over, uh, over dat spel met dat opbieden, zeg maar. Ja. Dat komt ook voor in de film van Pirates of the Caribbean, deel 2. Eerlijk? Ja. Er meer, het... kunnen zeg maar meerdere mensen ook meedoen. Het is niet dat je het alleen met z'n tweeën kan doen, je kan het ook met vijf man doen. Alleen het wordt moeilijker, want je gaat meer rekenen. Het, het, is, het, is, een beetje een, het is natuurlijk ook een schattingspel. Ja. Als je zeg maar met vijf mannen speelt, iedereen heeft zes dobbelstenen, ja. zou je theoretisch ja. die dertig ene kunnen gooien. Maar het is een beetje leren en En Wat gelooft de ene en wat gelooft de ander niet? Ja, precies. Maar in de Pirates of the Caribbean zit dan Johnny Depp een beetje te dobbelen. Ja, daar, daar spelen ze om uh, iemands ziel zogenaamd. Ach, voor natuurlijk. De, de, een, de een zijn zoon. En dan gaan ze opbieden totdat er iemand zegt van nou je bent een leugenaar. Ja. Want uh, het spel heet eigenlijk in het Engels Liars Dice. Oh, leuk. Dus tot, totdat iemand zegt van, nou volgens mij wat je nu roept, of biedt zeg maar, <lacht> uh, 7, 8 of 6, 9 is, nou, dat kan natuurlijk niet, maar dat je gewoon het waarde van dobbelstenen dat je zeg maar zegt, ik heb 12 enen in totaal, want je gaat het totaal van wat iedereen gegooid heeft, ongeveer schatten. Ja. Ja, ja, ja, ja. Totdat iemand het niet meer gelooft. En dan zeg je, nou volgens mij geloof je niet, en dan gaan de bekers omhoog, en dan worden het aantal enen dat je zeg maar heb geboden, ja. dat wordt geteld, en ja. als je dat niet haalt, dan verlies jij een steen. Maar ik vind het toch een beetje stom, want je weet nooit wat de anderen gegooid hebben, dus je kunt wel bluffen. Daarom is, het ook een ja. daarom is het ook een beetje een gokspel, zeg maar. Het... Wij speelden vroeger ook in de kroeg uh, ja. bluffpoker onder de beker, <laughs> en dat gebeurde met één dobbelsteen voor je die je moest draaien, zeg ja, maar. Ja, ja. ja, dat principe is wel duidelijk, ja. ja. En drie stenen onder de beker. Ja. En dan was het hoogste getal van honderdtal, die daarna een tiental en daarna gewoon enkele. En daar deed je eigenlijk hetzelfde. En dan probeerde je te verkopen wat er onder de beker lag. Ja. Totdat iemand het niet geloofde. En dan moest hij de beker optillen. En als het er wel lag, dan moest hij draaien. En als het er niet lag, dan moest ik zeg maar draaien. Ja, ja precies. Dat is ook leuk. Ja, je ja, hebt zoveel verschillende spelletjes. Ja, in het want je, je kunt ook, natuurlijk, als je, jij hebt een beker, ik heb een beker en uh, Jacqueline heeft een beker. Je, mm -hmm. kunt, je kunt ook dat we alle, alle drie gooien en dat je gewoon het, het gezamenlijke getal moet, uh, moet gokken. En dat je dan steeds hoger kunt gaan totdat mensen passen. Ja. Maar. En dan kijk, oh, we, we kunnen ter plekke gewoon de dobbelspelletjes verzinnen. En ik heb maar laten vertellen dat je voor 69 cent al acht dobbelstenen kunt kopen. Oh, dat zou ongetwijfeld kunnen, ja. Zo'n zo kleine plastic glazen dingetjes waar er zes in zitten. Ja, dat, dat, dat is me er niet bij verteld. Ja, dat is wel. Maar je, maar je kunt dus echt voor een klein bedrag kun je al de hele avond vullen op deze manier. Ja. Ik, uh, ik denk dat ik een boekje met dobbelsteenspelletjes uit ga geven. Ik denk dat het handel is. Ja. Nou, dan, ik hoop het wel, want dan heb je misschien containers vol, dan ken ik ze voor je rijden. Nou, kijk, en zo was de ene hand weer de andere, hè? He, heerlijk. Zo Dank je wel, René. Oh, Sorry. weet je, René? Ja. Ja, want nou, heb je, nou, nou weet ik al wat, wat jij vervoert, maar uh, Jos, dat is eigenlijk Jochem en dat is een vaste chatter, die komt net echt met een briljant idee via de chat. Ja. Uh, die verzint gewoon ter plekke een nieuw radiospelletje. Uh, raad wat hij rijdt. <laughs> ik, ik vind het echt een superleuk idee. Want dan doen we dus gewoon, als ik nou voortaan een vrachtwagenchauffeur aan de telefoon heb. Dan moet nee, ik uh, ja. raden wat je rijdt. Dan moet ik raden wat je rijdt en dan mag jij alleen maar met ja en nee antwoorden. Ah, dat is prima. Maar, maar ja, nu weet ik het al. Maar rijd jij iedere dag hetzelfde? Nee, nee, nee, nee. Oh. En weet je al wat je morgen rijdt? Nou, Mooi is het weekend, dus dan wil ik graag uh, thuis zijn, als ik het niet erg vind. Weet je al wat je maandag nou, rijdt? Uh, nee. Oh. Zelfs ik weet het nog niet. Oh, oké. Okay. Nou, dan belt vast nog wel een vrachtwagenchauffeur. Dan ga ik even oefenen met raden wat hij rijdt. Dat is prima. Is leuk, toch? Ja, zeker. Nou, jij, jij vindt alles leuk. Jij bent veel te makkelijk publiek. Goed. <laughs> dankjewel, René. Tot weekend. Hoi. Dag. 21. Annemiek, goeienacht. Hallo. Hallo. Um, ik, ik had een antwoord, dacht ik, op die, uh, die, dat, uh, dat touwtje dat achter die auto... Uh... Ja, die rubberen strip. Ja, dat, is, uh, dat was voor uh, wagenziekte. Ja, toch, hè? Ja. En uh, waarom het nou minder is, is waarschijnlijk omdat er nu veel makkelijker medicijnen gekocht wordt. Want nou neem je natuurlijk een pilletje voordat je gaat rijden. Ja. Yeah. En uh, dat is ook uh, perfect. <laughs> Dat is een mooie uitspraak van het woord perfect. Ja, ik hoor het heel vaak en ik hoorde het inderdaad ook van mijn moeder. Ik hoor ook heel veel van mensen dat het toch was om de statische elektriciteit af te voeren. Dus misschien had het gewoon een dubbele functie. Ja, dat kan ook heel makkelijk. Maar ik vraag me nu wel af, opeens, of je dan de, die rubberen dingen bij je auto aangeleverd kreeg... of dat je die zelf bij de Halvors ging kopen en aan je bumper ging schroeven. Je de, deed het zelf. Eerlijk waar? Ja. Dat, oh. de, de, de auto werd er niet mee geleverd. Oh. Nou, dat was nog een goede handel dan. Ja. Oké, okay, dankjewel. je wel. Ja, hey, en ik, uh, ik had nog uh, eigenlijk... Uh, ik, ik heb je nog nooit gesproken. Oh. Dus ik vond het wel een leukere uh, reden om uh, je... Uh, te bellen. Eindelijk een keer te bellen, ja. ja. Nou. En, uh, maar, maar wat ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vanavond dacht... dat ik uh, had vandaag een beetje een, uh, in een periode een beetje na het gevoel... dat het geloopt uh, helemaal niet zo lekker en zoiets, weet je wel. Huh? En, maar het, ja, bijvoorbeeld toen die meneer die... Uh, die Hans die uh, vond dat die u genoemd moest worden. Ja. Yeah. Maar ik denk gewoon als jij zelf zegt uh, met Hans uh, de Groot. Yeah. Nou, als je uh, u weer genoemd wordt, dan zeg je met meneer de Groot. Yeah. Dan moet je helemaal niet uh, te, uh, te, uh, beginnen met je voornaam te noemen. Want dan, dan is het ook duidelijk. Als mensen gewoon. Uh, Daar eigenlijk toch wel prettiger vinden om met u aangesproken te worden. Ik, ik zou het zeggen, ik vind het zelf heel vervelend als ze me met u gaan aanspreken. Maar ik zou me ook nooit voorstellen als uh, mevrouw dit of dat. Ik vind het echt een super bijdrage. Ik, dat, dit is het gewoon, dit is de oplossing. Ja. ja want want um, uh, hoeveel jaar ben jij... Uh, 60. Ja, 60. Dus voor mij zou je eigenlijk wel een U zijn. Ja, en ik vind dus dat ik geen U ben. <laughs> nee, nee, je... dat is de beste manier. Iedereen die mij belt en die graag U genoemd wil worden, die stelt zich gewoon voor als mevrouw die of meneer die. En dan hou ik gewoon U aan. En iedereen van wie ik de voornaam weet, dan zeg ik gewoon Jij. Ja, want het is toch ook heel vreemd als je gewoon zegt, als ik gewoon. Annemiek zegt, en uh, dat ik wel graag uh, u erbij genoemd wil worden. Dat klopt toch samen niet? Nou, daar hebt u helemaal gelijk in, Annemiek. Nou, dat heb ik helemaal gelijk Ja, het klinkt ik, uh, niet, hè? <lacht> nee, zie je wel. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dank je wel. Ja, oké, okay, alsjeblieft. nacht uh, nog. Ja, hetzelfde. Doei. Straks ja 0800-1121 Ik zal heel even kijken welke vragen nog helemaal niet beantwoord zijn Want anders blijf ik daar straks mee zitten Ik heb niet zo lang meer um, Daar heb ik natuurlijk gewoon allemaal keurig bijgehouden uh, Ja, die vraag van uh, meneer Peperkamp Over de gemeenschappelijke satellietontvangst Is nog niet beantwoord uh, Met hoeveel mensen mag je aan een schotel hangen? Vroeg hij En als je het weet, laat het dan even weten via 21. Ik zou echt heel blij zijn als iemand even een uh, doorslaggevend antwoord zou kunnen geven over het uh, rubberen ding met het stuk ijzer erin dat er in de jaren 80 achter auto's werd... Oh, dat begint hier iets te piepen. Het lijkt wel alsof er een fax aan gaat. Ja, als een fax staan. Nee, het, is, het, verbeeld het me vast. Goed, die rubberen dingen met uh, ijzer erin... die achter auto's werden gehangen in, uh, in de jaren 80 en 90. Was dat nou tegen wagenziekte of om iets te doen aan de statische elektriciteit? 0811 21. Als iemand daar even een doorslaggevend antwoord uh, op kan geven. En het meisje dat Madelon speelt in Schatjes... Alan wil heel graag weten wat er van haar geworden is. Ik heb inmiddels doorgekregen dat ze Akkemei Marijnissen heet. Akkemei Marijnissen. Inderdaad, die naam heb ik niet meer voorbij zien komen. Maar ik lees ook niet heel intensief de aftitelingen. Dus als je daar nog iets over kunt zeggen. 0800 21. Um, Joop. Ja, goedemorgen. Hallo. Hey, nou, of ik nou een doorslaggevend antwoord heb, dat, dat weet ik niet. Uh, maar het gaat erom: de, de last uh, ligt op jouw schouders nu. Jij gaat het antwoord geven op de, op de rubberstrippies. Nou ja, dat, dat hoop ik dan maar. Ja. Uh, voor zover ik weet, en ja. uh, dat moet ik heel ver teruggraven in mijn geheugen... want ik zie die dingen eigenlijk bijna nooit meer... ging het inderdaad om uh, het voorkomen van wagenziekten. En het idee was erachter dat onder het rijden laat een auto statisch op. Ja. En door het strip zou dan die statische elektriciteit weer worden afgevoerd naar het wegdek. Ja. Ik heb er zelf altijd mijn twijfels bij gehad, want volgens mij kan dat helemaal niet. want een, een wegdek is niet geleidend of wat dan ook. En ik heb ook heel erg zelf nog nooit iemand gesproken die zegt van ja hoor, dat helpt. <laughs> nee, maar ze schijnen er ook niet meer zoveel te zijn, die dingen. Maar... Dus nou, dus een... ze zijn nog wel te koop hoor. Echt waar? Ja, als je, als je nog eens naar een auto-accessoirehandel gaat, dan moet ja, je want... nog wel eens hangen aan het werk. Alleen volgens mij zijn dat ondertussen al winkeldochters geworden. Als je naar de verpakking kijkt die helemaal verbleekt is, want volgens mij koopt niemand die dingen meer. Ja, ja ze hangen maar... er nog omdat ze ze aan de straatstenen of het wegdek niet nee, kwijtraken. kwijtraken. Ja, ja maar precies de... dus. Maar wat kost dat de... dan, zo'n setje statische elektriciteit oh. wagenziektegeleiders? Dat, dat, dat kost bijna niks, het is een paar euro. Oh, interessant. Dus je zou het eens kunnen proberen. Alleen, ja, of het werkt, dan vol, volgens mij niet. Alleen, eh, je zou eigenlijk mogen verwachten met de tegenwoordige auto's, waar veel meer plastics en andere kunststoffen in zitten, dat het eigenlijk eh, wat actueler zou moeten zijn. Want ja, plastic dat laat wel statisch op. Ja, nou, maar het is even belangrijk, want anders gaan mensen daarover muiten, maar er zat dus iets van metaal of er zit dus iets van metaal ook in die dingen. Het is niet alleen rubber. Nee, dat klopt. Kijk, als ja. er alleen maar metaal was, dan, dan, dan zou je vonkvorming op de weg krijgen door de gesleept eroverheen. Dat mag natuurlijk niet. En ja. dat valt ook een beetje op en dat slijt wat hard en zo, en zo'n zwart-rubber dingetje. Nou ja. He, dat is zacht en zo. En dat, dat mag dan allemaal wel van de hier van het wegverkeer. Want je mag natuurlijk geen scherpe delen aan de auto hebben. Nee, dat kan natuurlijk niet. Want dan trek je uh, uh, uh, dingen uh, in, de, in het wegdek. Uh, uh, nou, geulen. Nou, dan heb je wel een hele slechte weg, hoor. Als je daar, dat, daar ben ik ook doen. bang voor. Goed, maar, maar ik, vind, ik heb nooit last van statische elektriciteit in mijn auto. Ik ook niet. Misschien, ik ga ik eens, eens kijken uh, straks. Misschien heb ik wel van die dingen achter mijn auto hangen. Het is natuurlijk nou. een tweedehandsje ja nou Ik denk niet dat je ze hebt hangen. Hoor. Want ik, ik, ik, ik zie ze bijna nooit meer. Nee. Ik zit al 40 jaar op de weg, maar eh, nee, ik zie ze bijna nooit meer, die dingen. Ah. oh Rij je dus, in de vrachtwagen? Nee, hè? Eh, nu niet meer, oh, maar dat okay. heb ik dus wel tientallen jaren gedaan. Ik zit nu ja. in een wat kleinere vrachtauto, in een bestelbus. Ah, oké. Okay. Ja, precies. Dus, maar daar hangen ze ook niet aan, hoor. Nee, hè? Nee, daar hangen zelfs geen spatlapjes aan. Dus, eh, <laughs> nou. Het is een beetje een kaal bestelbusje. Okay, nou, aan de, buiten, aan de buitenkant, hoor, maar aan de binnenkant is je toch behoorlijk luxe, hoor. Het is en, een en al gezelligheid. Het is één dollar slot bende bij jou daar in de, in de cabine. Ik hoor het jou zeggen. Ja, precies. Nou, dan is het zo. <laughs> Dankjewel ja. dat je er even was, Joop. Ja. Ja. Ik heb ook nog een vraag. Oh ja, hallo. En nog veertien minuten op de teller. Ja, maar ik hang al drie kwartier in die telefoon. Hè? Nou, vooruit dan maar. Ja, maar. Doe maar een poging. Ja, maar als... Als hij nu niet beantwoord kan worden, dan is het misschien iets voor volgende week. Om. Maar ik heb gisteren op de televisie heb ik met stijgende verbazing zitten kijken naar de begrotingsbehandeling. Ja. Met, die, uh, met die discussie met die geblondeerde meneer. Ja. En nou begon ik me dus af te vragen: hoe ver kun je gaan? Voordat de Kamervoorzitter je vriendelijk nog zeer dringend verzoekt om je kuilenlaten te trekken en op te zoden, Mieter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat vraag ik me nou echt werkelijk af. Hoe ver kun je nou in godsnaam nog gaan als Kamerlid? Want ik vond het eigenlijk toch wel uh, bij de wilde spinnen naast, zoals van 12. <laughs> ja, maar dat is dus, ja, het is een mooie vraag. En ik ben bang dat die alleen door mevrouw te beantwoorden is. Nou, nou ze, ze, ze zal nog niet wakker zijn, denk ik. Nou, ik denk het wel hoor, die ligt wakker, denk ik. Ja, denk ik. Oh, nou, dan, dan oh. moet je bellen. Ja, als ze, be als ze nog belt de komende 13 minuten, dan uh, geven we het nog even door, Joop. Goed, nou, de kans is niet heel, maar dat je denk kan het ik ook proberen. Ja, oké, okay. dus, bedankt. Okay. Hè. Goed, dag, weer. Mooi, goede rit nog. 081121 voor mevrouw Verbeten nog even. Johan, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Staan de broodjes al in de oven of is het een andere Johan? Nee, er is een andere jongen. Jij oh. mag beginnen, jij mag beginnen met, uh, met raden. Oh, echt? Zit je in de vrachtwagen? Ja, ja hoor. Oh, we spelen nu Raad wat hij rijdt. Ja. Oh, um... ik vind het nu al leuk. Wacht even, hoor. dan moeten we even focussen, want het is een volledig nieuw onderdeel. Raad wat hij rijdt. Ja. Johan zit in de vrachtwagen en het is heel simpel. Je zegt alleen ja en nee, hè, Johan? Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Um... Leeft het? Nee. Oké. Okay. Uh, het... Zijn het gebruiksvoorwerpen? Gaat het naar de supermarkt? Ja. Uh, gebruiksvoorwerpen. Dus je kunt het niet eten? Nee, nee, nee. Je kunt het niet eten. Um, heeft iedereen het in huis? Bijna iedereen? Ja, ja, ja. ja. ja. Oh. Uh, uh, gebruik je het in de keuken? Ja. Oeh. Is het onderdeel van zijn uh, Ja. Ja. Ja. Het is een beetje een lang spelletje dit. Ja. Uh, is het breekbaar? Uh, ja en nee. Oeh. <laughs> Ik maak het lastig. Ja. Is een bepaald onderdeel ervan breekbaar? Nee, nee, nee. nee oh. uh, kan het in de afwasmachine? Ja, kan. Uh, uh, is het bestek? Ja. Echt? Ja. Ja. Nou, dat heb ik toch nog vrij vlot gedaan hè? Ja, het was al licht goed geweest, want ik heb uh, echt allerlei soorten uh, spullen erin. Zeg maar beker, de, de, de vorken met. Uh, oh, het dus eigenlijk het, het hele keukenspul was goed geweest. Ja, ja dus het was licht uh, goed geweest. Ja, waar ik nu tegenaan loop in het begloednieuwe onderdeel van de Nachtzuster is dat het een beetje anticlimax is op het moment dat ik het raad. Ja. Ja, denk nou, ik denk van, ik, ik hou het nog even aan. Eigenlijk moet ik de, de volgende keer moet ik gewoon met iemand wedden of ik het binnen een minuut kan raden of niet. Ja, we ja, ja. Ja, moeten nog een beetje ontwikkelen, maar dat, dat komt best goed. Ja, precies. Over een week of zestien is het het leukste spel van de Nederlandse radio. Moet je eens opletten. Ja. Is dat alles waar je over belde, Johan? Of... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, jee. Ik, ik, ik zal jullie even uit de brand helpen met die, met die strip onder die auto. Ja. Ja, fijn. Dat is, nou ja, dat is, ze zijn allemaal ware ziekten, maar het is echt tegen de statische elektriciteit. Want uh, een auto die, die kan dat dan niet kwijt en, en mensen die er echt last van hebben die kunnen een enorme klap van een auto krijgen. Ja. En je hebt er ook nog wel eens, uh, net, net zoals op de weg waar je zei van daar kan het niet met een stuk ijs, want dan komen de vonken eronder aan. maar de, de heftrucks en zo, die hebben nog steeds, uh, die hebben dat ook nog. De heftrucks die op accu's uh, Aangevoed worden, die hebben ook gewoon nog een, een, een, een ketting of werkvat aan, aan de grond hangen, zodat dat statische elektriciteit weg kan. Dat is ah, enkel ja. enkele manier en ze hebben dat wat verfraaid door uh, ja, net zo'n zo, zo zwarte rubber achterop en dan, en dan een, een, een, een bliksemtekentje erop of een, een pijltje naar beneden met een vlektotje erop en zo hebben ze even wat verfraaid en, en, en, en leuk gemaakt. Maar de functie is echt enkel en alleen statische elektriciteit dat dat weg kan. Maar waarom zijn ze er dan steeds minder? Nou, omdat uh, de auto's is ook wat tegenwoordig ook van ander materiaal gemaakt. Net zoals die uh, motorkap, die kan van kunststof zijn, de voorspatborden en zo. Maar met ook een paar aanrijding van de fietsen. Uh, Vroeger was het echt, echt allemaal ijzer en weet ik wat al niet. En dat wat tegenwoordig moet er allemaal uh, mee houden. Dat, dat, nou ja, als een klapje, <laughs> ik zeg niet naar nou, er nog van opknap, maar de klap wordt dan uh, zachter als, je, uh, als dat van kunststof is. Dus de motorkap is van kunststof, de, de, de voorspatborden zijn van kunststof. Dus die, dat heb je gewoon veel minder. Vroeger, vroeger was het echt uh, één bonk ijzer. En uh, werd, werd, werd dat zo opgeladen dat, uh, dat je zoveel statische elektriciteit had. dat je daar een behoorlijke kap kon, uh, kon krijgen. Oh kido, Nou, dan, uh, dan uh, is het duidelijk. En die van die vraag die we toevallig, toevallig, ik luister de hele tijd al, maar dat, dat ik die net hoorde van die, uh, die man, is, uh, had ik gisteren volgens mij gehoord dat die. Uh, in de met, met, met de wilde, zeg maar, dat die ja. was de, de voorzitter, die ja. mocht vroeger ja. om die ingrijpen. Ja. En nu ligt die verantwoording bij de mensen zelf. Als ze ja. het, het te, te, te gek vinden worden dat ze. De voorzitter, die, die, die grijpt niet meer in. Ja, ik. Dat bepaalde hoofd. Maar dat was vroeger haar functie, was ze zeggen van oh, maar dit kan niet. Ja. En we stoppen hiermee. Maar de, die verantwoording het zij niet meer, die hebben ze teruggelegd bij de Kamerleden zelf. Dat die, dat die zeg maar elkaar terecht wijzen. Ja, nou ja, dit is een hele discussie geweest. Eigenlijk tussen, vier en of tussen twee en drie al. Ja. ja. Want, want er, de, de, er wordt ook weer gezegd dat dat helemaal niet zo is... en dat het nog steeds bij de voorzitter van de Tweede Kamer ligt. Dus misschien... misschien ja, uh, gisteren, gisteren had ik... Uh, omdat ik dan een beetje gevolgd had op Radio ja? 1 ja. Toen, uh, toen ging daar die discussie natuurlijk ook over. Want, want ja, ik, ik heb het idee, als je inhoudelijk niks meer te melden hebt... dan ga je zulke dingen doen. Ja. Maar... Uh, uh, maar dat heeft, natuurlijk, uh, met zoals, uh, dat heeft gewoon niks met het, uh, te maken met de problemen die uh, we in dit land hebben, zou ik maar zeggen. Maar, uh, de, nee, de maar weg... ja, je, uh, je verwoordt natuurlijk wel een onderbuikgevoel en dat, is, ja. dat kan soms ook wel heel erg werken. Ja, ja. dat is ook zo. Je, je, je, je deelt er toch een bepaalde kant op met zulke opmerkingen natuurlijk. Ja. Je, lo je lokt het een uh, en het ander uit, maar uh, toen werd er gezegd op Radio 1 dat dat, dat sinds... Ja, Sinds kort was het zo dat de voorzitter, die, die uh, want er ging ook discussie over waar we grijpen ze niet in, waar we die voorzitter niet in. Uh, die had dat niet meer, die verantwoordelijkheid werd nou bij de Kamerleden zelf gezegd. En uh, die moesten elkaar dan, of terechtwijzen, schuinersdreven. Uh, waarschijnlijk is het zo dat als er vanuit uh, Kamerleden te veel uh, uh, opmerkingen overkomen, dat uh, de, de, uiteindelijk de voorzitter het overneemt. Denk, gok ik zo maar, dan worden mensen nu misschien hysterisch dat ik... Ja. ...informatie een beetje ver, ver, ver, uh, verbuig. Ja, maar ik, ja. denk, ik denk toch dat, uh, dat zij daar nog wel een rol in speelt. Ja, nou. goed, dit, dit is wat ik gisteren aan gehoord had, ja, Ik, weet, ik ja. weet het helemaal niet, maar ik, ik, ik dacht... ...oh ja, dat is op zich ook wel logisch... ...want zijn, uh, officieel zijn het gewoon volwassen mensen onder elkaar... ...dus die moeten uh, zichzelf toch wel dat terug in de hand kunnen houden. Maar ja, maar, toch, maar het blijft lastig natuurlijk. En ook een het, beetje jammer. Ja, ja een beetje nou, jammer. Nou, dankjewel Johan. Dus, Oké, okay, succes. Voorzichtig met het bestek. We gaan het proberen. Oké, okay, hoi. Okay, hoi, hoi. Marcel. Glad hoor. <laughs> Marcel uit Wormer. Nee, Wormer. Ja, Wormer Veren. Ja. Ja, waar bel je we over? Ja, ik ben natuurlijk chauffeur en ik heb je alles een keer verteld wat ik deed. Ja. Dus dat is een dat is een, vast, dat is een tip. En dan ga ik je eerst even vertellen. Is het uit de brand helpen. Uh, met een strikje. Dus ja. de, de, de meeste antwoorden zijn dus al een beetje gehad. Ja. Maar, uh, kijk, ik heb natuurlijk geen traagte. Oh, Marcel, je en, hebt een uh, hele slechte lijn. Ik hoor voornamelijk ruis en gekraak. Oh, de en... persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Ach. Hij rijdt door een tunnel. Nou ja, dat, uh, dat houden we dan heel kort, dit verhaal. Jeffrey, goeiedag. Goeiedag, als je Jeffrey. Hey, hallo. Ik wil nog even reageren op die man van die GSO, de gemeenschappelijke satellietontvangstinstallatie. Ja. Het maakt niet uit met hoeveel mensen je bent, want het is een soort intern gebeuren. dus vergelijkbaar met een vroeger centaal antennesysteem van flatgebouwen. Oh. Alleen, punt is: in de wet staat, als er dus meerdere mensen zijn, een groot aantal, of het kruis de openbaar weg. Of het een, is een, een groot gebied, een uiterst gebied, dan wordt het gezien als kabelsysteem. Oké, okay, dus als je het een beetje binnen een klein gebied houdt. En. Uh, um... Uh, niet dat je een weg nog oversteekt, dan kom je een heel eind met die schotels. Inderdaad, alleen als je een grote een groot, gezien wordt als kabelnet, voordat je een heel groot net hebt of in een grote wijk, ja. dan moet je ook al tussen betalen. Want dat heeft te maken met de ja. als het afzetproces. Als het systeem groter is, of het is meer met meerdere aansluiting. Ja. Maar groot, Jeffrey, dat... Jeffrey, sorry dat ik je even onderbreek, maar dat is precies de vraag van Hans. Waar ligt die grens? Wanneer is het dan een groot uh, systeem en wanneer mag het nog wel? Nou, in principe, allebei mag het alleen binnen als je een groot systeem hebt, dan moet je ook auteursrechten betalen. Ja, maar vanaf wanneer is het dan een groot systeem? Als het voor een, een stadswijk is, meer dan duizend aansluitingen. Oh. Bijvoorbeeld als het er of maar weg kruist, of het is een bepaald stadsdeel, zeg dus maar meerdere vetgebouwen voor, voor de complex, dan wordt het gezien als kabelsysteem, als het één gebouw is, binnen waar binnen. Ja. En zal dit ons uh, installatie is, dan wordt het gezien als een soort gemeenschappelijk antennesysteem, dus dat het één centraal antenne is. Nou, die signalen worden opgevangen Oké, okay, nou duidelijk. Dankjewel Jeffrey. Je zit in het programma. Oké, okay, hoi. Ehm, um, eens even kijken hoor. Maurice? Ja, Hallo, hi. Goedemorgen. Ja? Waar belde goedemorgen. je over? Uh, over je rubberen stripje. Ah, nou, geef jij dan maar de doorslag. Nou, wij hebben het, uh, ik heb de monteursopleiding gedaan een paar jaar geleden. En toen Kijk. heb ik een, uh, een, een leraar die daar uitgebreid op in is gegaan. Ja. Want die irriteerde zich naar de kleren aan. Ja. Uh, het is in het leven geroepen voor de statische elektriciteit en blikseminslag. Ja? Uh, mensen gebruikten het als smoes uh, om de kinderen rustig te houden op de achterbank. Zo van, nou hè, pap papa heb speciaal voor jou een stripje aangeschaft. Zodat je nooit meer wagen ziek kan worden. Uh, uh, uh, uh, uh. Dat het kind heeft daar op, op voorhand al die druk om maakt. Een soort placebo-effect. Ja, <laughs> nou je, nee, bij mij werkte het niet. Maar het, het is het placebo-effect. Je kunt helemaal niet misselijk worden. Ja, oké. Okay. Ja. Alleen, uh, nu komt de grap, en dat is de reden waarom je het eigenlijk uh, nooit meer zou ziet. Zeggen, uh, nee, elke auto had die dat maakt het niet meer. Want, uh, waar rij jij op? Uh, op de weg? Ja, nee, dat snap ik. Maar oh. wat, wat rolt er van je auto over de weg? Wat? Autobanden. Oh, ja? Waar zijn die van gemaakt? Een beetje van rubber. En een metalen kast erin. Oh, dus zijn erachter gekomen dat dat stripje uh, misschien één uh, uh, vijfde werkt van de totale oppervlakte... waarmee je over de weg rijdt met je autobanden. Dat is een beetje onnozel, hè? Het is een, uh, een uh, overbodige luxe, was het. Kijk, nou, ik ben blij dat ik je nog even gesproken heb, want ik vind dit echt heel mooi doorslaggevend. Ik wil er niks meer over horen. <laughs> Oké, okay, nou, blij dat je het hulp hebt. Dankjewel, Maries. Fijne avond. Hetzelfde, fijne avond. Hoi. Go. <laughs> ja? Ko, ik heb nog maar drie minuten, maar jij weet hoe het zit met dat meisje uit die film, uit uh, Schatjes, hè? Ja, klopt. Zij is tegenwoordig onderwijsreds op een basisschool. Kijk, ja, ik kreeg er al ook zoiets over in de mail, inderdaad. Hoe weet je dat? Uh, lang genoeg zoeken. Ah. Ze heet ook geen uh, Marijnissen meer. Oh, hoe heet ze nu dan? Uh... Goeie vraag. Ja, ik... Elderenbos. Ik heb het opgeschreven, oh. ik niet... Akamai Elderenbos, het is ja. wel een prachtige naam, hè? Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ik zit ondertussen even in de mail te kijken, want ik krijg nog uh, door dat ze in de jaren negentig nog in verschillende televisieseries heeft gespeeld, zoals Oppassen en Vrouwenvleugel. Ja, klopt. En in Kees en Co speelde ze Christine. Ja. Kijk, nou dan zijn we toch nog op, het, uh, op de valreep, helemaal rond met alle onderwerpen. Dankjewel, Co. Ja. Ik heb nog wat over de kwartel. Ja. Er uh, is een oud Nederlands gezegde. Ja. Uh, het beest maakt op een bepaald moment een erg uh, schil en hard geluid. Ja. En daarom dacht men van hij zal wel doof zijn. Want dove mensen praten ook altijd heel erg hard. Oh, het weten wij. Ja, ik kreeg ook nog, uh, zag ook nog voorbij komen in de mail dat een kwartel eigenlijk ook een beetje een, een, beetje een suf-vogeltje is... dat zich makkelijk laat pakken. En dat ze ja. daarom dachten dat die mensen niet aanhoorden komen. Ja, ja. Maar ja. Ja, we hebben in ieder geval Jacqueline uitgebreid vernomen... dat hij prima hoort, hoor, de kwartel. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, ja. een verhaal. Dankjewel, Ko. Oké, okay, dag. Dag. Ik zeg nog even, nachtsuster apenstaartje, omroep Max. Want dat mailadres kun je de hele week gebruiken... als je nog de oplossing van de crypto weet. Want de goede oplossing is niet binnengekomen... Nee, en ik zal de opgave nog één keer geven. Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door, is de opgave. En de oplossing bestaat uit twaalf letters. Je kunt hem nog doorgeven. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl Tot volgende week. Dag!